Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vanochtend tij op een school in Voorburg vrijdag. De jongen van 16 wordt ervan verdacht dat hij het wapen heeft gegeven aan de dader. De 16-jarige dader werd vrijdagmiddag al aangehouden in de buurt van de school. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bij de steekpartij in Voorburg kwam een 15-jarige scholier om het leven. Ebola-verpleegkundigen in Liberia dreigen het werk neer te leggen. Ze eisen meer gevarengeld voor het werken met risicopatiënten. In Liberia zijn al zeker 2300 mensen aan Ebola overleden, meer dan in welk ander land ook. De verpleegkundigen ontvangen per maand een kleine 500 dollar gevarengeld. Ze eisen dat dat wordt verhoogd tot 700 dollar. De regering van Liberia zet alles op alles om een staking midden in de ebola-crisis te voorkomen. President Ellen Johnson Sirleaf heeft al verschillende klinieken bezocht om op het personeel in te praten. Qatar geeft 1 miljard dollar voor de wederopbouw van de Gazastrook. Dat heeft de oliestaat toegezegd op een internationale conferentie in Cairo. Het bedrag komt overeen met bijna 800 miljoen euro. De Europese Unie heeft 450 miljoen euro beschikbaar gesteld... en de VS omgerekend 168 miljoen euro. Afgelopen zomer werd de gazastrook door Israël gebombardeerd. De Palestijnse president Abbas hoopt op de conferentie... ruim 3 miljard euro op te halen voor de wederopbouw. Hamas, dat bij veel Westerse landen op de terreurlijst staat, is niet aanwezig. In Groningen is een ambulancebroeder geslagen en gebeten door een 23-jarige vrouw. Die was kort daarvoor op straat onwel geworden. De ambulancemedewerker en een agent wilden haar helpen, maar de vrouw was daar niet van gediend. Ze probeerde ook de agent te slaan en te bijten. De Groningse vrouw is aangehouden. Het weer, is nog zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Het is zo'n 17 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen eerst veel bewolking, smiddags ook af en toe zon, maar ook geregeld buien. En Het is dan 17 tot 20 graden. Dit was ZFM verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad zijn er werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Knopen Netten en de Meer, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 voor de commercial van de Kiddel Natuur Fonds. Electric Like Orchestra met Living Thing. Over de derde gedeelte van Zandvoort op zondag op 12 oktober 2014. Lokale informatie en sport en nu Pitball met Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink, drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.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 in Miss Independent. Kwart over vier, we gaan even wat lokaal sportnieuws met je behandelen. Alle kinderen moeten aan sport deel kunnen nemen. Om dat te kunnen realiseren heeft de Lions Stichting Lions Help Kinderen... ...een substantieel bedrag in het jeugdsportfonds Zandvoort gestort. Vorige week zaterdag mocht wethouder Sport Gert-Jan Bluis... ...in de kantine van SV Zandvoort een bedrag van 25.000 euro... ...in ontvangst nemen voor dat fonds. SV Zandvoort heeft al een behoorlijk aantal kinderen die aanspraak maken op het jeugdsportfonds. Ook andere verenigingen werken al met het fonds samen. Bestuurders van zowel de Lions Club Zandvoort als van enkele sportverenigingen... waren aanwezig om getuige te zijn van de overdracht. Het geld moet besteed worden aan kinderen van kansarme gezinnen die willen sporten. Te helpen met sportkleding, attributen en contributie. Ook kinderen uit kansarme gezinnen... Die niet willen sporten, maar wel iets met cultuur willen doen, mogen en kunnen aanspraak maken op een subsidie uit het Jeugdsportfonds Zandvoort werd er later bij verteld. Een bijzondere geste van Lions helpt kinderen in deze moorlijke tijden. Wendy Moore en haar paard Windsor die zijn geselecteerd voor het Rabobank Talentenplan. Dat werd haar onlangs benegedeeld door de KNHS, oftewel de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport. Afdeling Topsport Dressuur. Wendy is na uh, eerst gescout te zijn in augustus... en na de testdag op 10 september in Ermelo... gekozen door de bondscoaches Tineke Bartels en Wim Ernest... van het Nederlandse Dressuurteam voor het Rabenbank Talentenplan. Ze heeft nu officieel de beloftestatus van de NOC NSF Dressuur... en uh, krijgt nu een compleet pakket aan trainingen... en begeleiding vanuit het topsportafdeling van het KNHS. Echt een megasprong voorwaarts en een echte bevestiging dat ze zeer talentvol is. Met de belofte status kan de 15-jarige Zandvoortse gebruik maken... van de faciliteiten die het Olympisch netwerk in deze regio biedt. Ook biedt een belofte status bepaalde voordelen... in combinatie met wedstrijden school en studie. Woensdag 22 oktober moet ze naar een speciale theoriemiddag... op congrescentrum Papendal, waar ze verdere informatie krijgt. Nou, Tijdens de één op 1 na laatste strandviswedstrijd van het seizoen... van Zeevisvereniging Zandvoort is alleen maar bot gevangen. Bij afgaan tij, vorige week zondag, ter hoogte van bietsclub nummer 5, werd vooral voor het dood tij vis gevangen. Maar dan, eh, daarna alleen nog maar zogenaamde apenhaar... waardoor de hengelaars met grote regelmaat hun lijnen schoon moesten maken. Al snel werden de eerste botten naar boven gehaald... waardoor de meetmeester Jan Pape druk had om de gevangenen vissen te meten... en vervolgens weer terug te zetten in zee. Rob Wind die had de grootste van 36 centimeter. En nadat het doodtij voorbij was en de stroming erin kwam... hadden de vissers veel last van het zogenaamde apenhaar... wat zich op de lijnen vastzette. Hierdoor moest regelmatig de lijn binnengehaald worden. De vis liet zich daarna ook wat minder zien. Na vier uur vissen klonk het eindsignaal. Er werden in totaal uh, 18 vissen gevangen. En dat waren alleen maar bot. De eerste werd Jeff de Vos met vier vissen... met een totale lengte van 128 centimeter. De tweede werd Fred Schilpsand met drie vissen, 92 centimeter. De derde was Rob Wind met twee vissen, 71 centimeter. En de laatste strandwedstrijd van 2014 is over drie weken zondag 2 november. Dan weet je dat ook weer, hè? Goed, dat is over de lokale sportinformatie... hier bij Zandvoort op zondag... op deze mooie herfstachtige 12 oktober 2014. En we hebben de nieuwe single voor je... van Daft Punk Een Pharrell. Beetje typisch een herfstplaatje, vind ik. Het heet Gust of Wind. My heart is filled with love and Not I we get up there. Simple. You lift me up. The view up here, I see all the stars. Ooh, there go Venus and there go Mars. Something you've been through. You're from above. Hey, when I first saw you, I got excited. Try to keep my composure, trying to hide it. But I didn't know. I to let go. Then it occurred to me, you were trying to fight it. Just like a kite, you learned to ride it. But I didn't know you're supposed to let it go like a gust of wind you hit me off sometimes like a gust of wind you push me back every once in a while like a gust of wind you remind me there's the one who rushes in the air I need to power myself your other uh. Like I bust the wind, you push me back every once in a while Like I bust your wind, you and my- Uh, Australische rock met uh, Midnight Hall. Nu doen we dat met uh, Nieuw-Zeelandse rock of Nieuw-Zeelandse pop, moet ik beter zeggen. Split groep groep dus uit Nieuw-Zeeland, uh, geformeerd onder gebroeders Finn. Tim Finn en Nieuwvin. Finn. Message to my girl was een ontzettend groot hit. En misschien kunnen we dat ook wel over een aantal jaar zeggen over de single van Daft Punk en Pharrell... met Gustav Wind, want die hoorde je daarvoor... Die zit te wachten om in de Euro Breakdown te worden opgenomen. Elke vrijdag tussen 3 en 5 met Maurice Mulder. Hier is Madonna met Beautiful Stranger. De song Scouting for Girls was dat. En dan voor Madonna Beautiful Stranger. ZFN Westkust weerbericht. Na een lokaal grijze start schijnt vandaag geregelde zon uit het uh, zuiden naar het warmtefront um, En daardoor neemt uh, later vandaag geleidelijk de bewolking toe. Het blijft tot ver in de avond droog. Er waait een zwakke geleidelijk uit het oostwaaiende wind. De temperatuur stijgt naar 17 graden. De loop vanavond. De, de komende nacht gaat het uh, geruime tijd regenen. Uh, de oostenwind is matig in de polder en krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De oostenwind draait naar zuid en is matig in de polder en krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar zo'n maximaal 19 graden. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar kunnen er ook weer wat buitjes vallen. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 16 graden. Ook woensdag komt het toch dat buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De temperatuur uh, is rond de 16 graden en de wind waait uit het zuiden uh, tot zuidwest. Weer over het weer. www.meteopagina.nl de Lex van de Hoorn website over alles over het weer. Dat dit nog een beetje winterslaap is, hè? Goed. We hebben meer een haat dit. Het weer en dan een weerplaat. Toen toch weer. Gazebo, I like your pen, rainy days. Beam.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 Ratering uit de EBD, McEnthrainer met All About The Base. Voor Zandvoort en de regio. En daarvoor al Like Chopin. Onbegrijpelijk, dat is de reactie van de wethouders... Pieter-Jan Barnhorn van Noordwijk, Gerard Kuipers van Zandvoort... en Jacco Knapen van Katwijk op de plannen van minister Kamp... en minister Schulz van Haga, uh, die zij bekendmaakten voor windenergie op zee. De wethouders vormen de stuurgroep Maritieme Windmolenparken en uh, zijn in conclave B1. Als gevolg van de gepresenteerde plannen... resteren langs de Noordzeekust slechts enkele vensters... die nog een onbelemmerd uitzicht op de horizon bieden. De wethouders stellen vast dat de badplaatsen langs de Hollandse kust... nog steeds de volle laag krijgen. En deze moeten vrezen voor een uitzicht op ruim 700 reuzenwindmolens. Het ongerepte zeelandschap is voor heel Nederland... en zeker voor de drukke randstad van onschatbare waarde... Maar uitgerekend, hier zal de ervaring van het wijdse uitzicht worden verstoord door de industriële aanblik van vele honderden turbines. En alle hoger dan de hoogste vogelkrabber in Nederland een schrikbeeld. De wethouders laten weten dat de kustgemeenten de duurzaamheidsdoelstellingen van het energieakkoord onderschrijven. Ook de benodigde hoeveelheid op zee opgewekte windenergie. Maar de plannen die de ministers nu voorstellen, zijn daarvoor niet nodig. Er is inmiddels volop ruimte aanwezig op de buiten zichtafstand gelegen locatie Eemuiden ver In opdracht van de kustgemeenten is begin dit jaar voor die locatie een betaalbaar en maatschappelijk gewenst alternatief ontwikkeld. De wethouders zijn dan teleurgesteld dat hierop van de ministers geen enkele inhoudelijke reactie is ontvangen. Nog zijn de bewindslieden ingegaan op meerdere verzoeken om overleg. Er zijn dan ook een hoop vragen waarop de kustgemeenten nog een antwoord willen krijgen. Ook zij zullen alle politieke en juridische mogelijkheden inzetten... om de ongezcheidelijk tegenstellingen te overbruggen... al dus de wethouders die de stuurgroep vormen. Op vrijdag 24 oktober aanstaande... komt het breed samengesteld platform Maritieme Windmolenparken samen... om concrete, verdere stappen voor te bereiden. In de nacht van 4 of 5 oktober is ingebroken... bij het kantoor van Dierenambulance Noord-Holland-Zuid van de daders ontbreekt elk spoor. De inbreukers hebben de deur geforceerd... en hebben vervolgens alle kasten en laden opgebroken... op zoek naar geld. Het pand aan de generaal spoorlaan in Haarlem was een van de plekken... waar collectanten van de dierenbescherming hun collectebussen konden inleveren. Naast al het kasgeld en de fiets zijn ook 13 volle collectebussen meegenomen. Coördinator Ellie Dams van de dierenambulance is geschokt. Ik ben hier echt verdrietig van. De dierenbescherming is uh, volledig afhankelijk van giften. Veel mensen steunen ons door geld te geven aan de collectanten. Het gaat om een goed doel. Daar blijf je gewoon vanaf. Hoeveel geld er is verdwenen is nog niet bekend, maar het is in ieder geval een behoorlijke aanslag op het zo noodzakelijke budget. De politie onderzoekt deze laffe inbraak en is op zoek naar getuigen. Wie 55 jaar of ouder is, hulpbehoevend, eh, maar graag zelfstandig wil wonen met het veilige gevoel van zorg dichtbij, is wellicht geïnteresseerd in een aanleunwoning. Voor deze doelgroep is het een geruststellende gedachte dat zij in de aanleunwoning gebruik kunnen maken van de voorzieningen van het woonzorgcentrum. Op donderdag 23 oktober aanstaande geeft AMI ouderenzorg een informatiemiddag over de aanleunwoningen naast de woonzorgcentra Huis in de Duinen en AG Bodaan. Cliëntadviseurs geven informatie over het aanbod, de kosten, de toewijzing, de inschrijving en de zorg. De bijeenkomst is op donderdag 23 oktober van 3 tot half 5. En woonzorgcentrum Bodaan kunt u vinden aan de Bramlaan nummer 2 in Bentveld. U moet zich wel aanmelden voor 16 oktober via e-mail zorgbemiddeling.ami.nl of bel met 023 574 1637. Dan gaan we nog even kijken naar de agenda. Um, 14, 16, 18 en 19 is er een burlwandeling voor kinderen. Amsterdamse waterlijn Duinen, aanvang om half 4. Uh, 18 en 19 is zijn de finale races op het circuitpark Zandvoort. En het die treedt op in de Protestantse kerk om 3 uur. En dat is op 19, zep, uh, 19 oktober, moet ik zeggen. Goed, dat was hem weer. De lokale informatie op CSM voor vandaag. Wij gaan weer even wat gitaar uit de kast rukken. En dat doen we met de heren van Aerosmith. Op hem. Laf in de elevator. Uit de jaren negentig, uh, Chambabomba met Tapped Hunting... en daarvoor uh, Aerosmith met uh, Love in an Elevator. Goed, het zit er weer op voor vandaag Zandvoort op zondag. Als je denkt van, hé, hey, het is uh, volgens mij dinsdag gekant... want uh, dit programma wordt gewoon weer herhaald tussen uh, 8 en 11 op dinsdagochtend. Dus uh, dan kan je het gewoon weer even langer ruisteren als je dat graag wilt. Volgende week zijn er, ze er weer uh, Albert-Jan en uh, Rob Harms. Albert-Jan Vos, de man met de streken. En dan uh, ben ik er weer over drie weken. Goed, zometeen de muziekboulevard tussen 5 en 7. Dan zien de avond, in de avond tot aan 9 uur. Peaceful Radio met uh, Vader Veugen tussen 9 en elf. En we sluiten deze zondag af met het laatste uur. Om 11 uur dus, tot, uh, 11, uh, van 11 tot twaalf. Nou, als laatste even een discoknakker. We spreken elkaar weer over drie weken. Dan hebben we in de studio, als goed is, Luc de Bruin uh, van uh, Andel Liefsten. Zij hebben een nieuwe album uit, die heet Trois. En daar gaan we hem alles over vragen. Onze wordt er dus, Luc de Bruin hierbij. Zandvoort op zondag op 2 november. Ik wens je een hele fijne zondagavond. En als laatste dus Simplicious. Tot de volgende keer. Dag!